8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Zuid-Afrika heerst woede omdat nog niet bekend is welke mijnwerkers er twee dagen geleden werden doodgeschoten. Bij de Americano Platina Mijn kwamen toen 34 mijnwerkers om die aan het staken waren. Volgens familieleden is er nog geen dodenlijst vrijgegeven. Ze hebben zonder succes gezocht bij ziekenhuizen en mortuaria. De Zuid-Afrikaanse politie benadrukt dat het een tijd duurt om de slachtoffers te identificeren. De staking bij de Platinamijn begon vorige week. De overgebleven mijnwerkers staken nog steeds. Ze eisen een verdubbeling van hun maandsalaris. De Italiaanse kustwacht heeft bij het eiland Lampedusa... een motorbootje met daarin Afrikaanse vluchtelingen onderschept. Het gammele bootje, zo'n 15 meter lang, er zaten 231 mensen in. Onder de illegale immigranten waren tientallen vrouwen... en een paar kinderen, melden Italiaanse media. Vluchtelingen zijn van boord gehaald en naar een opvangkamp op Lampedusa gebracht. Voor veel Afrikanen is het Italiaanse eiland de poort naar Europa. Elk jaar wagen tienduizenden mensen de oversteek. Op het Griekse eiland Chios zijn drie dorpen ontruimd... vanwege een bosbrand, de brandwoed in het zuiden. Er zijn honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers uitgerukt. Die worden vanuit de lucht geholpen door tien blusvliegtuigen... en vier blushelikopters. Ze hebben moeite om water te halen... Er staat veel wind, waardoor er hoge golven zijn. Door de harde wind worden de vlammen voortdurend aangewakkerd. Rios ligt voor de kust van Turkije, bij de badplaats Ismir. Het weer. Blijft nog lang warm, het is helder. Rond middernacht ligt de temperatuur op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen opnieuw een tropische dag. Temperaturen dan tussen 20, pardon, 30 graden langs de kust en lokaal 34 in het binnenland. Later plaatselijk een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Nog eens goedenavond. We gaan langs de velden. We beginnen in Breda. NAC FC Twente, Henk Kop. We hebben 15 minuten gespeeld in het Radverlegstadion. En dit is een buitengewoon harde, fysieke, harde wedstrijd. Onsportief zou ik bijna willen zeggen. En er worden voornamelijk allerlei aanslagen gepleegd op het lichaam van Tadic. Leurling heeft daar al voor een gele kaart gekregen. En ook Loms heeft een gele kaart gekregen. Alweer een aanslag op Tadic, de grote man van het afgelopen week. En er tegen FC Groningen. Kansen zijn er ook geweest. Een korte combinatie tussen Charlie en Tadic. Tadic was overgekomen van de rechterkant naar de linkerkant. Een paasje van Charlie op Tadic. Maar de Botkin zat er nog net even tussen. Maar ook Schalk was er dichtbij. Nou, een uh, voorzet vanaf de linkerkant van het veld van de buis. En Schalk van de NRC komt er maar net voorlangs. En uh, Nak probeert hier een hele goede thuiswedstrijd neer te zetten. Is, uh, bepaald niet, uh, gaat bepaald niet uh, kinderachtig te werk. En uh, de Skystrechter, in dit geval uh, Blom, heeft zijn handen vol... om gewoon de, de heren en de acteurs gewoon, uh, binnen de perken te houden. Felle wedstrijd en ook een aantrekkelijke wedstrijd. VVV FC Utrecht, Frank Vierleid. Dikke kwartier onderweg. Het is nog 0-0. En uh, de eerste ploeg die kansen kreeg was niet Utrecht dat heel veel de bal had in de eerste nou ja, 10, 12 minuten. Maar uh, VVV eerst uit een hoekschop genomen door Van Haren. Aangenomen door uh, Bulthuis en vervolgens een volley in het zijnet. Of uh, niet van Bulthuis natuurlijk, maar van Forstermans. Bulthuis ging onder de bal door. Forstermans nam aan en probeerde vervolgens een volley. Die belandde in het zijnet. En even later een uh, vrije trap. Opnieuw Van Haren achter de bal. En nu Wildschut helemaal vrij voor de goal... En uh, kon staan blijven en proberen te koppen. Dat deed hij ook wel. Hij kopt alleen voorlangs de goal van Robin Ruiter, de doelman van uh, FC Utrecht. Kortom, VVV is ook weer in de wedstrijd. Heeft inmiddels zijn eerste kansen gehad. En nu ook gelijkwaardig qua veldverhouding met FC Utrecht. Maar na 17 minuten leidt dat toch niet tot doelpunten. Ik zal de Vitesse, 17 minuten gevoetbald in Zwolle. 0-0 is nog de stand. En het leuke is om te vertellen voor de fans zeker van Peck Zwolle... dat de debutant op het hoogste niveau zeker niet onderdoet voor Vitesse. Vitesse heeft wel de beste kans gekregen in de wedstrijd. Een kopbal van Van Ginkel. Van de lijn gehaald door Van Hintem. De linksback van Peck die het ook weer goed doet... zoals eigenlijk het hele team uitgaat van verzorgd voetbal. 0-0 dus. 17,5 minuten gespeeld. Later wedstrijd is straks Feyenoord-Heerdeveen. De vroege wedstrijd was PSV-Roda en die houtkant mag al bijna weer naar huis. Ja, nou, denk ik God, heb ik Erko in de, in de auto. Het is uh, 2-0 voor PSV, PSV sterker en uh, wil niet uh, uh, achteruit hangen bij die 2-0-voorsprong. Die wil best wel wat meer doelpunten maken, de Eindhovenaren. En uh, dat zit er ook best nog wel in, want PSV is sterker. Wilaart eruit bij Roda met de blessure, zijn vervanger Bart Biemans. Gefeliciteerd, zijn honderdste wedstrijd in de Eredivisie en... Uh, dat geldt trouwens ook voor Dries Mertens. Maar nu is dan Roda eindelijk een keertje even weg. Mist uh, natuurlijk Donald, die uh, uh, geschorst is na zijn rode kaart van vorige week. Maar de uitbraak is van korte duur. Als uh, het prachtig balletje is van Strootman naar Lens. Lens met uh, Biemans tegenover zich. Gaat Stas op gebied binnen. Gaat naar de achterlijn. En dan is Biemans die de bal het laatst raakt. Overduidelijk, maar schijnt het te makkelie. Die verder goed fluit. Geeft de uh, hoekschop niet aan PSV. Maar een uh, doeltrap aan Roda JC. En daar zat hij er eventjes naast. Maar ja, we zullen maar zeggen, hij zal het ook warm hebben. 40 keer PSV, dit is de 40ste keer. 28 keer gewonnen door de thuisploeg. En het lijkt erop dat ook de 29ste een vijf gaat worden. Want staat 2-0. Overigens de laatste zeven jaar gemiddeld 5 doelpunten per wedstrijd. We zitten nu pas op 2. 2-0 dus. Bah, does your mother know? Nederland, Bosnië en Herzegovina. We stonden één puntje voor de net als broeder in de Leon. En ja, we staan nu vier puntjes achter. 36-40, omdat Werther de Jong de bal erin tikt. Ja, die Bosniërs zijn duidelijk iets, iets beter gaan spelen. De verdediging iets aangescherpt. Daar heeft Nederland moeite mee. Aan de andere kant is het Teletovic. Ja, die gooit echt alles raak. heeft ondertussen 18 punten na 16 minuten basketbal. Dus dat is nou, een aardig gemiddelde als je dat 40 minuten vol gaat houden. Hij heeft ook tot nu toe alles gespeeld. Wat een speler. Hij is een beetje klein en gedrongen voor de positie waarop hij speelt. Maar hij kan naar de ring toe gaan en hij kan schieten. Maar aan de andere kant staat Henk Norel. Dat is ook een klein fenomeen. Tot nu toe 12 punten van de 36 die Nederland heeft. En ook de Bosniërs kunnen hem niet stoppen. Maar Nederland stopt een beetje zichzelf door Norel te weinig de bal te geven. Dat vind ik. Want die Bosniërs zijn in de verdediging kwetsbaar. lagen enorme gaten bij Vlagen. Maar dan denken met name de Nederlandse ...het allemaal zelf wel even op te lossen. Ja, dan zijn die Bosniërs toch net even te snel op hun voeten... ...want er gingen een aantal ballen richting de ring... ...maar er zit er net een handje van een Bosnier aan... ...terwijl ik dan denk, neem even de tijd om een goede aanval op te zetten... ...Henk Norel te vinden... ...en dan kan hij het makkelijk afmaken. Norel die nu op de vrije horeplijn staat... ...ja, met zweet in zijn ogen, de bal mist... Het zijn toch dure punten. Ja, Nederland hangt in die wedstrijd. Bosnië is beter. Is op papier ook beter. En Nederland moet winnen om dat EK-ticket uh, überhaupt te kunnen bereiken. Het is een pool van vijf, acht wedstrijden. Dus vier keer thuis winnen en er misschien uit eentje stelen. En je bent een Nederland. De nummers 1 en 2 in de groep zijn zeker van deelname. En van de zes groepen die er zijn, gaan de vier beste nummers 3 door. Nou, misschien dat Nederland uh, dat kan uh, berekenen, bewerkstelligen, hoe je het ook moet doen. Maar dan moeten ze wel winnen van die Bosniërs. Dat kan wel, maar dan moet er moet heel zorgvuldig, in ieder geval een stuk zorgvuldiger gespeeld worden... dan nu die tweede variewoord van Norel ging erin. 37-42, moet het nu verdedigd worden. En dat gebeurt ook, een beetje noodschot. Maar de rebound is voor Bosnië. Ja, Nederland heeft wel een rebound overwicht in deze wedstrijd. Maar als je dan achter staat moet je die bal pakken. En dat lukt net niet. Het geeft misschien aan hoe Nederland in de wedstrijd zit. Net niet. Nu weer een 2-punter nee, van de Bosniërs. Dat betekent dat de voorsprong uitloopt hier Nederland tegen Bosnië. 37-44. Bij de Vuelta, de proloog, was de Rabobankploeg de snelste halverwege. Ik neem aan dat ze al binnen zijn, Giel. Ze zijn zeker al binnen en ze waren ook de snelste op de finish toen ze daar binnenkwamen. Sneller in ieder geval dan BMC, maar dan praten we wel over honderdste van seconden. Want officieel zijn ze in dezelfde tijd binnengekomen als BMC. Maar toch werd Rabo hoger geclasseerd dan die Amerikaanse ploeg. En daarna kwam Omega Pharma Quickstep, die Belgische ploeg. Waarvan we dachten dat ze zo snel waren. Want onderweg hadden ze acht seconden sneller staan op dat tussenpunt na 8 kilometer dan Rabobank. Maar uiteindelijk hebben ze op dat technische stuk, dat laatste stuk, toch nog wel wat tijd verloren. En dat betekende dat ze binnenkwamen in een tijd waarvan we allemaal dachten ze zijn twee seconden sneller dan Rabobank. Want dat werd ook via de tijdwaarneming weergegeven in dat stierenvechterstadion in Pamplona. Maar uiteindelijk blijkt toch dat Rabobank sneller is. Men is gaan herrekenen en op honderdste van seconden is Rabobank nog steeds de snelste ploeg. We hebben dus drie ploegen binnen. Dezelfde tijd binnengekregen aan de leiding Rabobank, Omega en BMC. Maar Rabobank, die mannen die mogen op dit moment in die hot seats gaan zitten. Vandaag trouwens een uh, mooi toepasselijk woord met die weersomstandigheden in uh, Pamplona. Want het is verschrikkelijk warm. En we gaan naar Frank Wielaert. 27 minuten onderweg bij VVV FC Utrecht. Dit is 1-0 geworden voor VVV. We hebben net een drinkpauze gehad. De bal wordt ingegooid, komt bij Wildschut terecht. Die trekt naar binnen, naar zijn rechterbenen. Vanaf 20 meter haalt hij uit korte hoek. Robin Ruiter verrast. De bal vliegt langs hem heen. En dat betekent dat VVV direct naar de drinkpauze op voorsprong komt. Volkomen onverwacht. Utrecht even niet bij de les en betaalt onmiddellijk de prijs. Wildschut zet VVV in de thuiswedstrijd tegen Utrecht op een 1-0 voorsprong. NAC FC Twente, nee, Henkok. U hoort, we hebben wat technische problemen met Breda. We gaan Frank Wielaert bij VVVF's Utrecht. Ja, dat zal een dikke tegenvaller zijn voor Utrecht. Dat ze net op 1-0 achter zijn gekomen. Zo zie je maar, je moet altijd bij de les blijven. Het is natuurlijk heel goed dat je even een drinkpauze houdt. Precies halverwege die eerste helft door Bossen ook op een punt waar de bal ingegooid gaat worden. Dat je denkt, nou dan zullen ze niet. Uh, het is een ingooi, dus je wordt niet direct heel gevaarlijk. Ook omdat Wildschut niet echt jongens heeft. die die bal direct op de middenstip. Uh, of op de uh, penaltystip kunnen gooien. Maar na 24 minuten, dus wel die 1-0 voorsprong tegen Utrecht. Er is een spookrijder. Rijdt u op de A15 richting Maasvlakte, dan komt u tussen Brielen en Oostvoorne een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijft rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 richting Maasvlakte, dan komt u tussen Brielen en Oostvorne een spookrijder tegemoet. En dan gaan we daar uh, even kijken. Richard van der Maden bij Pekzolder tegen Vitesse. Nog steeds 0-0. 26 minuten zijn we bezig. Zwolle, het balbezit in de verdediging. Er wordt gejaagd nu door Ibarra, de Ecuadoriaan, de rechtsbuiten van Vitesse. Langs het lijntje wordt de bal dan geplaatst richting Narsing. Meegeven aan Van Hintum. Ja, Pek Zwolle, wat kun je zeggen over de eerste 25 minuten van de ploeg van Art Langeler? Dat het zeker verzorgd is wat het laat zien bij balbezit. Veel positiespel, veel combineren over de grond. Geen lange bal. Ik zie ze nauwelijks. Opkomende backs en opkomende backs. En drie aanvallend ingestelde middenvelders met in de punt van de aanval dan nog Fred Benson. Dat ziet er dus ook op papier best aanvallend uit. En Pexwolle is gewoon, vind ik, in die eerste 25 minuten de betere ploeg. Het is... Uh meer op de helft van Vitesse te vinden dan andersom. En Vitesse valt mij gewoon tegen. Net als vorige week in de wedstrijd tegen Aro. Nu misschien een kans voor Peck Zwolle. De bal gaat naar Narsing. In het strafzopgebied wordt verdedigd door Kasia. Nog altijd Narsing. Die wordt dan naar de buitenkant gedreven. Kan hij een voorzet geven. Er is weinig beweging nu voorin bij Peck. Nog altijd Narsing aan de bal. Dan wordt hij aangetikt door Kasia. En dat is gewoon een vrije trap voor Peck Zwolle. Daar stond Paul van Boekel bovenop. En dus mag Peck aan de linkerkant van het veld een vrije trap gaan nemen. Ook hier zojuist een drinkpak. Geweest. Ook uh, halverwege de eerste helft. Ik zie overigens nog steeds aan de overkant op de uh, lange zijde... tegenover de hoofdtribune nog heel veel mensen zitten. Die moeten allemaal tegen de zon inkijken. Allemaal met uh, de handjes boven de ogen. Het is uh, drukkend warm hier, uiteraard ook in uh, Zwolle. De vrije trap gaat nu genomen worden richting Benson. Blijft liggen, Yasuda kan die weghalen. Tikje van Benson is net niet goed genoeg. En dan kan uh, Yasuda er vandoor aan de rechterkant van het veld. Wordt goed verdedigd door Peck Zwolle, uitstekend een open doekje van het publiek. De bal gaat dan weer snel rond. Achterin via Aschente. De beste man bij Pek tot nu toe in dat eerste halfuurtje. Dan eh, wordt er opnieuw weinig gedaan bij Vitesse. Boni komt dan langzaam een beetje shockend naar voren. De Iforiaan die vorige week eh, zijn eerste doelpunt maakte in de wedstrijd tegen eh, Ado Den Haag. Maar het is nog steeds Pek dat de bal heeft met Broersen. Dan gaat hij naar Lachman. Lachman speelt eh, naar de linkerkant. Naar eh, Van Hintem. Van Hintem dan weer terug naar eh, de voorstopper achterin. En die dan weer helemaal terug naar de Terwielen. Er gebeurt op dit moment niet zoveel. Het is nog steeds na 27 minuten in Zwolle. 0 tegen 0. Nederland, bosnië Herzegovina. We stonden 7 punten achter. Kan het nog de goede kant op gaan Leon? Jazeker. Het is nu 49-51. Het is echt een hele rare wedstrijd. Het is Teletovic met 26 punten tegen heel Nederland. En uh, zojuist was het Rogier Jansen met een 3 punter. Het verschil is echt helemaal niet groot... Dan uh, nou gaat de kleinste speler van de Bosniërs aan de slag met Robin Smulders. Uh, een gevecht aan. Er zit meer dan een kop tussen. De scheidsrechter komt ertussen. Nederland speelt heel het vrij fysiek. Dat moet ik wel zeggen. Maar ja, je moet wat om een wedstrijd te winnen. 49-51. Nederland is de underdog in deze wedstrijd. Bosnië is de favoriet. Uh, zo zijn de verhoudingen. En wat je een beetje ziet is dat Nederland niet gewend is om op dit nou, sub-top Europese niveau te spelen. Het is, ja, ze denken er soms te makkelijk over te slordig. En als je naar het balverlies kijkt. Nederland al zeven keer balverlies. En de Bosniërs maar één keer. Keer. En uit die, uh, ja, die zeven keer die Nederland de bal weg heeft gegooid... hebben die Bosniërs echt veel punten gemaakt. 49-51, dat is wel op zich een marge waar je mee thuis kunt komen. Want daar kan je nog alle kanten mee op. Maar Nederland moet wat zorgvuldiger gaan spelen. Nu Henk Norel omhoog via het bord. mis, Rebound. Smulders. Fout op hem gemaakt. Ja, kan Smulders naar de vrije worplijn. En ja, Nederland speelt eigenlijk zeker in aanvallende zin een goede wedstrijd. Maar of ze het kunnen bekronen is een, uiteindelijk een heel ander verhaal. Want ze zullen die Teletovic af moeten stoppen. Want de rest van die Bosniërs, ja, die hebben wel de naam. Maar dat laten ze niet echt zien en verdedigen. Nou, dat doen geen van beide teams. En dan gaat het erom wie de meeste ballen raakt. gooit. Zo simpel zal het zijn. Nog 34 seconden tot aan de rust. Smulders gooit de eerste vrije raak. Misschien dat hij die tweede ook nog raak kan gooien. Dan kunnen we mooi afsluiten met een gelijke stand. Ik schrijf, weet je wat, ik schrijf hem alvast op. 51-51. Robin Smulders van Oldenburg trekt de stand gelijk. Ja, oh nee, doet hij niet. Nou, helaas. 50-51. 2-0 is het bij PSV Roda. PSV nog steeds veel sterker, Andy. Ja, ietsje sterker, niet veel sterker, maar wel uh, dermate sterk dat er nog geen problemen zijn. Nou, misschien dat, uh, want dat heeft deze wedstrijd eigenlijk nodig, een doelpunt van uh, Roda. Uh, aanval, Malki kan er niet aankomen, maar wel de Hupperts. En dan is er het schot, oeh, dat is een aardig schot dat nog maar net geblokt wordt door Marcelo. Het schot was van Frederis. Er maakt, uh, wordt een overtreding gemaakt op Marcelo en dan mag uh, PSV een vrije trap nemen. Ja, we hebben alweer 70 minuten gespeeld en... Het is eigenlijk een beetje gewoon uitspelen van deze wedstrijd. Of Roda moet iets geks doen door te scoren. Dan krijgen we wel weer een wedstrijd. Het publiek vermaakt zich op haar best. Laat zich flink horen. Hij heeft de hele zomer zo'n beetje de tijd gehad om in te zingen. En dat gebeurt dan ook. Terwijl het toch zeker in de tweede helft geen echt verheffende wedstrijd is om het zacht te zeggen. Keeper, Titon, ex Roda. Heeft de bal gespeeld en uh, dan kan Marcelo de bal weer uh, gaan brengen. Maar tempo is uh, angstaanjagend laag geworden aan beide kanten. zal natuurlijk ook met het weer te maken hebben en met de stand. En dus is het eventjes uh, ja, geen lolletje om naar deze wedstrijd te kijken. Maar misschien dat ze nog iets leuks gaan krijgen. Bal weer bij Titon. Precies 70,5 minuten gespeeld en PSV leidt met 2-0. De Rabo nog steeds de snelste in de prologio. Ze zijn nog steeds de snelste. Het is echt uh, ongelooflijk. Ze zitten daar nog steeds, terwijl ze uh, in dezelfde seconde inderdaad zijn binnengekomen als uh, Omega en BMC. Maar zij mogen daar zitten met van die koelvesten om zich heen, want het is verschrikkelijk warm in Pamplona. Dat betekent dat ze alles aangrijpen om daar uh, gekoeld aan de finish te zitten. Lars Boom, de grote motor achter dit uh, succes tot nu toe, tenminste. Lars Boom, de winnaar ook van de afgelopen Eneco-tour. En als ik dan kijk naar ploegentijd, redde, ja, vorig jaar in de tirreno Adriatico was Rabobank. Alles een keer de snelste in de ploegentijdrit. Dit jaar waren ze vierde in de Eneco Tour en tweede in de Tour of Utah. Dan praten we over koersen van uh, dik een week geleden. Dus recente koersen. Blijkbaar toch wel in vorm daarbij die ploeg. We hebben ook de tijd van uh, Van Soleil inmiddels uh, binnengekregen. Die eindigen op 25 seconden van het topdrio, Op 25 seconden dus van Rabobank. Inmiddels ook Argos Shimano uh, in actie. En uh, we hebben ook de ploeg van Sky zien starten. Maar dat is niet de ploeg die vergelijkbaar is met de ploeg van Sky die in de ...doen we de vooral starten met Wiggins en Froome. Natuurlijk Froome de kopman, dat is de man die het hier moet gaan maken. Goede tijdrijders erbij, zoals Richie Port. Zij moeten hier het tempo gaan maken. Dan hebben we ook nog nieuws over Thomas Dekker. De valpartij van Garmin Dekker was blijkbaar toch het meest gekwetst. Want hij moest in ieder geval langs de dokter om zich te laten onderzoeken. Verder geen nieuws daarover, maar we weten in elk geval... ...dat hij daar hard tegen het asfalt is gekwakt... ...in die beginfase van die ploegentijdrit. Nak FC Twente, Henk Kok... We hebben 34 minuten gevoetbal bij Twente tegen de NAC. Eigenlijk een wedstrijd in Breda. Dus hij miss je nu even de mogelijkheid van Tatis. Tatis probeert die bal terug te leggen. Oh, daar kan in dit geval Boelik in. Die kan er niet bij. En zo heeft Twente in het verloop van die eerste helft toch wat betere mogelijkheden gehad. Ik heb nog een aardige schotpoging gezien van Jansen. Die kreeg de bal teruggelegd van Tatis. Maar ik kreeg een beetje de indruk dat. Jansen er niet helemaal op ingesteld was dat daar die, die bal uh, terug zou geven. En ook uh, Ver is dicht bij een doelpoging, en dicht bij een doelpunten geweest. Bal gaat nu over de aanval over de linkerkant, de uh, schilder. En die bal die ketst dan af op het lichaam van de rover. En mag uh, Twente zo meteen aan de linkerkant een hoekskop gaan nemen. Het is een keiharde wedstrijd. Vier gele kaarten zijn er al gevallen. Looms heeft een gele kaart gekregen. Uh, Goudelli heeft een gele kaart gekregen. Leurling heeft een gele kaart gekregen. En zo komt de NRC op een score van 3. En Douglas bij FC Twente wordt voortdurend uitgefloten. Omdat hij een grove overtreding begint op schouw. De hoekskap is genomen, kort genomen. Schilder zet de bal in de 16 meter gebied. De probeert, Douglas probeert daar te koppen. Maar die bal die gaat weer over de zijlijn. Aan de andere kant van het veld bij de cornervlag 5, 6 meter van de cornervlag af. En dan mag Twente nog een keer gaan ingooien. Twente heeft het tempo wat opgevoerd. Heeft wat betere mogelijkheden gehad. Maar NAC verweert zich vooral met veel fysieke kracht. En af en toe ook overtredingen. En die eigenlijk niet door de beugel kunnen. De ingooi is geweest. Wordt weggekopt door Bottekin. En dan kan, in dit geval is het hooi die de bal luk raken naar voren knal. Er is helemaal geen speler van NAC te bekennen. En het publiek van de NRC dat gaat uh, stevig tekeer over het algemeen. Elke fluitsignaal van Blond tegen NRC wordt begroet en uh, bejubeld met heel veel uh, fluitconcerten. Wel nu naar de linkerkant bij Schilder, oudspeler van de NRC. Die kijkt even wat hij gaat doen. Dan gaat die bal terugspelen op Bjelland. Maar er kan Hadoui nog tussenkomen, Slechte terugspeelbal. En Bjelland die zit er nog net met een teentje tussen om die bal terug te spelen op Michailov. Maar dat geen bijna fouten, wat nonchalante terugspeelbal van Schulden. De bal van Bjelland Die gaat naar de rechterkant van het veld, naar Jansen. Jansen probeert daar iets aan te spelen. Ataris wordt voortdurend veel op de huid gezeten, buitengewoon veel op de huid gezeten. Maar Roblom gaat nu door spelen. En dan gaat die bal naar de rechterkant van het veld. Moet eigenlijk de voorzet komen? Komt die voorzet ook? Nee, de voorzet komt er niet. De bal is over de doellijn gegaan. Nog een hoekskop voor FC Twente. Rosalis probeert die bal voor de goal te slingen. Heel snel genomen, die hoes komt die bal. Slechte voorzet, slechte voorzet van Rosalis in tweede instantie. En dan kan NEC proberen uit te verdedigen. Maar het lukt helemaal niet, omdat ze allemaal op de rand van de 16 blijven hangen. Laat ik deze aanval nog even meenemen Slechte paas, hele slechte paas van de FC Twente. De bal is over de zijlijn gegaan, omdat in dit geval de Bjelland verkeerd uh, paasde En dan gaat NRC ingooien. We hebben gespeeld bijna 37 minuten, maar daar moet je een dikke minuut van aftrekken. Omdat er ook hier bij een temperatuur van net beneden de 30 graden... een drinkpauze heeft plaatsgevonden. NRC Twente 0-0. Het is rust bij de basisschoolwedstrijd tussen Nederland en bosnië herzegovina Ruststand 50-51. VVV FC Utrecht en VVV staat nog steeds voor, neem ik aan Frank Wieluit. Dat heb je helemaal goed aangenomen. 1-0 is het nog steeds na 38 minuten. En VVV is inmiddels ook duidelijk de betere ploeg in de wedstrijd geworden. Utrecht begon wel aardig, maar moet zijn eerste echte grote kans nog krijgen in dit duel tegen VVV. Dat inmiddels al een stuk of vier goede kansen heeft gehad. En er daarvan dus in ieder geval eentje heeft weten te benutten. Uh, nu ook balbezit voor uh, de ploeg uit uh, Venlo. Dat uh, een ingooi krijgt en die uh, door Guus Joppe genomen ziet worden. Hij uh, komt over van Helmond Sport. En je ziet bij hem dat hij nog wel wat moeite heeft om het zo nu en dan te volgen. Kan ook met de warmte te maken hebben. Maar het zal toch geen toeval zijn dat ook Turk, die nu toevallig aan de bal is... na die ingooi van Joppe helemaal aan de andere kant van het veld... ook Turk komt tot nu toe nog niet echt in het uh, spel voor. En hij komt weer over van Cambuur. Uh, het gaat ook een beetje langs hem heen. En dat zou weer te maken kunnen hebben met dat Ricky van Haren... Kort achter hem speelt en die trekt alles naar zich toe. Zo gauw VVV de bal heeft, dan uh, gaat Ricky Van Haren in beweging komen. En al zijn pases zijn loopzuiver. Ook uh, alle spelervattingen die hij neemt zijn allemaal loopzuiver. Hij is tot nu toe de bepalende man bij VVV uh, in de wedstrijd. Terwijl wildschut zijn uh, voorzet over de achterlijn ziet verdwijnen via Van der Marel. En dat betekent dat Van Haren weer in actie mag komen. Richting de hoekvlag gaat om een uh, hoekschop uh, te gaan uh, nemen vanaf de linkerkant. En dan gaat natuurlijk Forstermans, die in eerste instantie gevaarlijk werd voor VVV... uit zo'n hoekschop vanaf dezelfde kant weer mee naar voren. Nou, uh, we zijn inmiddels in de 40ste minuut beland en 1-0 voor VVV tegen Utrecht. We gaan naar Andy. Het is 3-0 geworden voor PSV en een uh, oud psv scoort Tamata in zijn eigen doel. De voorzet van Lens wordt ongelukkig door Tamata aangeraakt. En dan gaat die bal zomaar achter, Filip uh, Curto in het doel. Kan er helemaal niets aan doen, hij is uh, sowieso... Uh, uh, niet schuldig aan een van de drie doelpunten die PSV tot nu toe heeft gescoord. Want het staat 3-0, uh, nog een minuutje of 13 te gaan. En misschien dat we dat gemiddelde van vijf doelpunten van de afgelopen zeven jaar per wedstrijd PSV-Roda toch nog gaan halen. Het staat in ieder geval 3-0 voor PSV, eigen doelpunt Tamata. Pexwolle was de betere tegen Vitesse. Richard Vermaerden, nog steeds? Is nog steeds het geval, ja zeker. Wolle krijgt de kansen, loert veel meer op gewoon de wedstrijd te winnen op aanvallen. Wil graag de bal, wil de duels meer winnen dan Vitesse. Dat mij tegenvalt hoor, de ploeg van Fred Rutte. Zijn hand is zeker nog niet zichtbaar bij de Arnhemse club. Er straalt veel enthousiasme vanaf bij Wolle. En er is nu de ingooi aan de linkerkant van het veld met van Hintem. Gooit de bal richting Ben. Veldhuizen heeft hem dan in tweede instantie toch klemvast. En dan loopt het dus goed af voor Vitesse. Een paar minuten geleden weer een, een prima aanval van Pek Zwolle. Met een schot van van Polen. De vleugelverdediger met zijn linkervoet van een meter of twintig. En daar zat Veldhuizen, de keeper van Vitesse. Maar net met de vingertoppen aan. Verder nog kansen voor Peck Zwolle gezien via Narsing. Op het juiste allerlaatste moment nog onderschept door Van der Struik... en een schot van Gravenbeek, ex-Vitesse, dat ruim overging. Peck Zwolle dat ook nu weer het balbezit heeft aan de linkerkant van het veld... met Narsing, die wordt verdedigd door Van der Struik. Van der Struik mag ingooien, doet dat dan snel richting Kasia... maar niet goed gedaan, niet met de bal helemaal in de, met de armen in de nek... Gewoon geen goede ingooi, zegt Paul van Boekel. En dus gaat de ingooi naar Peck Zwolle. Ja, Zo simpel is dat. Er wordt gegooid nu richting Broersen Combinatie en dan weer een flinke tackle. Zoals Van Ginkel dat tien minuten geleden ook al deed. Die zit niet echt lekker in de wedstrijd, Marco van Ginkel. Men een vrije trap dus nu voor Peck Zwolle op de eigen helft. De bal gaat kort rond, veel goed combinatiespel van Peck gezien in dat eerste half uur. De bal gaat nu terug naar de keeper, dat is Leon Terwiele Die neemt dan alle tijd om eens te kijken waar de bal naartoe moet. Het tempo ligt niet echt heel erg hoog. We hebben ook niet zo heel veel spectaculaire momenten gezien voor de goals. Maar Peck Zwolle is gewoon wel de betere ploeg en heeft de beste mogelijkheden gehad. Laat ik het dan zo zeggen. Dit ziet er weer aardig uit, de bal over de rechterkant gespeeld richting Gravenbeek krijgt hem net niet lekker mee. Bal komt op zijn hak terecht. Gaat dan over de zijlijn. En de ingooi is er voor Vitesse. Dat eigenlijk maar één kans heeft gekregen in de eerste helft. En dat is natuurlijk wel bijzonder mager. Sommer loopt nu naar de bal toe. Yasuda heeft hem nog altijd in zijn hand. Wordt heel weinig bewogen. Ja, nu komt Boni naar de bal toe. Neemt hem aan op zijn borst. Maar hij is hem dan alweer kwijt. Gravenbeek wint het duel. Speelt hem dan vervolgens weer in de voeten van Yasuda. En dan is het via Van der Heijden. Maar we moeten naar Andy. Ja, het is 4-0 geworden. Het is wel grappig. Lens is de doelpunt te maken. Die begon de wedstrijd in de spits. Een paar minuten geleden kwam uh, Matas erin. En toen ging Lens naar de rechterkant als rechterspit. En eerst was het zijn voorzet, uh, harde voorzet die door Tamata het eigen door werd gewerkt. En uh, Lens maakt nu de 4-0. En Frank Wielaert terug naar jou. 43 minuten onderweg. Het is 1-1 geworden bij VVV Utrecht. De eerste keer dat Utrecht een bal tussen de palen schiet, Zit hij er gelijk in. Het is Van der Marel die goed doorzet aan de rechterkant van het veld. In eerste instantie ziet hij zijn voorzet geblokt worden. Dan krijgt hij nog een keer de kans om voor te zetten. Hoe doet dat steenhard naar Assaren. die al een tijdje stond te zwaaien. Helemaal vrij aan de linkerkant van het strafschopgebied. Schiet de bal met een volley links. Hard door het midden van de goal van VVV. Maanpa staat daar nog ergens in een van de hoeken. Was waarschijnlijk van de linkerhoek onderweg naar de rechterhoek. En ziet die bal heel hard zuizen. Utrecht helemaal weer terug in de wedstrijd. Ondanks het feit dat het duidelijk de mindere is qua veldspel in het laatste deel van deze eerste helft. Maar 1-1 dat is voor Utrecht dus op dit moment uitstekend. Diepe bal nu gezocht. Wildschut natuurlijk om de achterlijn te gaan halen. Die wordt niet gevonden. Een Wofor pikt dan de bal op. Komt daar gelijk de volgende kans voor VVV aan. Linsen. Twijfelt even. Wat zal ik doen? Binnen, door, buiten, om. En uiteindelijk schiet hij dan maar door de benen van Bulthuis heen. Maar niet door de armen van uh, Ruiter die de bal rustig tegen zijn borst aandrukt. En zo weer Utrecht aan het werk kan zetten voorin bij uh, Gerndt die het kopduel verliest. Maar uh, in tweede instantie wilde ik zeggen Utrecht toch de bal op het middenveld opvangt. Dat is niet het geval. Joppe voor VVV aan de rechterkant. Na 44 minuten voetballen bij uh, VVV Utrecht 1-1 de stand. Henk Kok bij NAC FC Twente. We hebben nu 53... Drie... We hebben 43 minuten gevoetbal. De bal is achterin bij de FC Twente. En de FC Twente heeft de betere mogelijkheden gehad. Hij is ook sterker aan het worden. Ik denk even aan een schot van Rosales. Er werd maar net overgedikt door de Tendrouwelaar. En uit de daarop volgende hoekskop probeert Brama met een omhaal. Maar de omhaal kwam recht op de vuisten van ten Rauwala. En zo staat het hier nog steeds 0 tegen 0. Nak moet wat meer gas terugnemen. wordt meer teruggedrongen door de FC Twente. En nu mag Twente dan halverwege de helft van de NRC mogen ze een vrije schop gaan nemen. Die vrije schop die wordt genomen door Brama. Die zal hem even diep gaan spelen. Die speelt hem inderdaad uh, diep. Maar er wordt een overtreding begaan. En daar is natuurlijk niemand in het draagverlegstadion. Daarna van NAC het daar absoluut niet meer mee eens. En zo zet FC Twente, zo langzamerhand NAC, de, de duimschroeven aan. Vrije schop op een paar meter buiten het uh, 16-meter gebied. Daar staat uh, Rosales bij, daar staat Tadis bij. Tadis heeft natuurlijk een fluwele, een uh, vrije trap. Ik heb al een hele aardige steekballetjes gezien van Tadis. Er komt die vrije schop in het 16-meter gebied. Er wordt gekopt door uh, Douglas, maar die kan er uh, niet goed bij. En is gewoon een doelschop uh, voor uh, Terrouwera. De doelman van de N.S.C. die over zo nog een jaar bij de RC Twente heeft gekiept. Ik dacht dat hij een jaar of nou een, een, een tien elftal wedstrijden destijds voor Twente heeft gekiept. Bijna 45 minuten voetbal. Ik denk dat het wordt 0-0 bij rust. De proloog van de Fuelta. Hoeveel ploegen moeten er nog binnenkomen eigenlijk, Gio? Uh, even kijken hoor. Oh. Er moeten er nog een paar binnenkomen. In ieder geval uh, de ploeg van uh, Sky moet zo meteen nog uh, binnen gaan komen. En die ploeg die had toch uh, een hele snelle tussentijd laten noteren na 8,1 kilometer. Die zijn daar verreweg de snelste. Voor Omega 5 seconden sneller. Astana 8 seconden. Dan uh, Katusha 9 seconden. Lotto 12 seconden. En Rabobank 13 seconden. Maar Rabobank heeft een erg sterk laatste stuk gereden. Met name die stukken over die cassette. Dat draaien en keren daar in die smalle straatjes van Pamplona. Daar zijn ze goed doorheen gekomen. En ze zitten nog steeds daar op dat podium af te wachten. Met z'n allen naast elkaar. Negen man op een rijtje. En dan zie je ze af en toe toch een beetje onwennig en een beetje lachgericht naar elkaar. Kijken van het zal toch niet gebeuren. Dat wij hier die eerste etappe van de Ronde van Spanje van dit jaar op onze naam gaan schrijven. Want dat zou pas eens echt een grote stunt zijn. Maar goed, Saxo Bank moet ook nog binnenkomen. De ploeg natuurlijk met Alberto Contador. Daar zullen ze voor. Vooral bezig zijn met niet al te veel schade op te lopen. Zij rijden de tweede tussentijd nu op dit moment na 8 kilometer. Twee seconden langzamer dan de ploeg van Sky. Zodat we Sky daar op dat tussenpunt aan de leiding hebben voor Saxo. En Rabobank daar op de dertiende plaats. Maar ik zei het al, Rabobank erg sterk gereden in dat laatste stukje. Zojuist zag ik ook een fotootje verschijnen van Thomas Dekker na die valpartij. Behoorlijk gebutst en geschaafd aan de linkerkant van zijn lichaam. Maar de manier waarop hij erbij stond geeft in ieder geval aan dat hij nog niet uit deze koers is dat het allemaal nog wel mee lijkt te vallen. Geen ernstige schade lijkt het voorlopig voor Thomas Dekker. Bij die massale valpartij van de enige proef waar we mensen zagen vallen. Garmin. Met Zwolle-Vitesse, hoe lang heb je nog in de eerste helft? Ik denk nog een minuut. We zitten in blessuretijd. 0-0 nog altijd de stand hier in Zwolle. En Fred Rutte, de coach van Vitesse, heeft al ingegrepen. Een aantal minuten geleden heeft Simon Tjommer naar de kant gehaald. De middenvelder. En voor hem in de plaats Mike Havenaar. En dat is een centrale spits. Best wel een opvallende wijziging. Dus vrij vroeg in de wedstrijd. Met nu Boni en Havenaar als twee centrumspitsen. Aan de linkerkant blijft gewoon rij spelen. En rechts Ibarra. Dus. Nu al vier aanvallers bij uh, Vitesse. Om een signaal misschien uh, af te geven aan de spelers dat uh, Rutten absoluut niet uh, tevreden is. De tegenstander kan zich er natuurlijk wel direct op instellen. Misschien was het iets verrassender om uh, zo'n wissel dan in de rust uh, door te voeren. Maar Rutte heeft ervoor gekozen om dat dus nu al te doen. Tjomme ging overigens uh, als een speer langs uh, Rutte. Was niet echt uh, tevreden met die wissel. En nu zegt uh, Paul van Boekel: het is uh, voorbij. Voor wat betreft de eerste 45 minuten hier in Zwolle 0-0, Pek Zwolle, Vitesse. Het overal rustjes in de koel, Frank Wieland. Nee, nog niet helemaal. Eén minuut extra tijd, die zit er inmiddels al wel bijna op. En Utrecht dranktijd is de bal zeker, aan het rondspelen. Sorry? Dranktijd. Dranktijd, ja, in ieder geval om iets te drinken. Ik zal niet gelijk denk, euh, zeggen dat er alcohol euh, naar binnen gegoten wordt... maar ik ga zeker een half flesje water naar binnen gooien... om een klein beetje weer euh, op temperatuur te komen. We zitten hier bijna bij de rust. Andy. Ja, Weer een doelpunt voor PSV. Het is de vijfde, 5-0. En uh, ik vind het leuk voor hem. Wijnaldum komt erin. Was uh, verpliceerd geraakt vorige week. Nog een beetje een vraagtekentje. Kon hij wel of niet spelen. Kwam als invaller erin. En heeft alleen maar goede dingen gedaan als invaller. Dat zal Louis van Gaal hier aanwezig. Zoals ik heb begrepen in uh, Eindhoven. Om te kijken naar deze wedstrijd. Dat zal hem goed doen. Jorginho Wijnaldum, 5-0. Roda wordt toch wel flink afgedroogd. En dat is wel nodig ook met deze temperaturen. Het is dus rust bij NAC tegen FC Twente 0-0. VVV FC Utrecht van wie uit. Daar uh, wordt nu gefloten door bossen voor de rust. En daar is het 1-1. VVV op voorsprong gekomen via Wildschut 1-0. Dan uh, een uh, onoplettend moment achterin na de drankpauze van uh, FC Utrecht. En dus uh, 1-0 voor VVV. Maar die is niet tot aan de rust gekomen. Want Assare met een mooie volley. Toch weer Assare die uh, de eerste goal van FC Utrecht dit seizoen maakte. 1-1 de ruststand in Venlo. Bij de drie kwart vrachtwedstrijden is het rust. Paxwolle Vitesse 0-0. VVV FC Utrecht 1-1 en NAC FC Twente 0-0. PSV en Roda zijn nog bezig. Er is nog een paar minuten te spelen. Het is daar 5-0 met nog drie minuten officiële speeltijd, zie ik. Uh, en dan uh, het uh, wielrennen. Proloog van de Vuelta. De Rabo was de snelste. Gio Lippens nog steeds. We zijn het nog steeds hoor. Jawel, jawel. Want we hebben zojuist de derde Nederlandse ploeg binnengekomen. Argo Shimano. Geen geweldige tijd, geen goede tijd. 16e op 48 van Rabobank. Van Can Soleil staat tiende... na nou, de ploegen die op dit moment binnen zijn. Dat zijn er 19. Dat betekent dat we er nog drie binnen moeten krijgen. Sky moet nog binnenkomen. Saxo Bank moet binnenkomen. De ploeg van Contador, de grote favoriet van deze Tour de France. En dan uh, tot slot Mobista moet binnenkomen. De ploeg van de winnaar van vorig jaar. Juan José Cobo, de ploeg ook van Alejandro Valverde. Maar met name die tijd van Sky halverwege. Daar hadden zij de snelste tijd. Die baart wel zorgen. Dat zorgt er toch voor dat die negen man van Rabobank die daar op dat podium zitten... dat ze af en toe zitten te nagelbijten. Want het is zo verschrikkelijk spannend. Het zal toch gebeuren dat zij daar uiteindelijk die eerste ploegentijdrit gaan winnen. De allereerste etappe van deze Vuelta. Dat zou inderdaad het eerherstel voor die Tour de France die zo lukte... zou dat al een beetje op gang helpen. Hoewel we natuurlijk ook wachten op wat er straks in de bergen allemaal gaat gebeuren. Met met name Bauke Mollema en Robert Gezings. Kan je nu inmiddels ook in die smalle straatjes... Van Pamplona. Straks moeten ze over die kasseitjes. En dan ben ik benieuwd wat die tijd gaat worden voor die Engelse ploeg van Christopher Froome. De tweede helft is begonnen bij de basisschoolwedstrijd tussen Nederland en Bosnië-Herzegovina. Komen we een beetje bij of staan we nog steeds een puntje achter, Leon? Nee, we zijn zo kort begonnen. Het is 50-51. Wordt nu 53-51 door een drie punten van Arvin Slachter. En in die paar seconden dat we gespeeld hebben, heb ik gelijk gezien wat de Bosniërs gaan doen. En dat is in een zoneverdediging staan. Daarmee het ritme van Nederland in de aanval proberen te onderbreken... Nou, we zullen zien of het lukt. De uh, oplossing tegen een zonneverdediging is een driepunter. En de eerste van Aarhus Slachter ging erin. Dat betekent dat Nederland voorstaat. 53-51. Nu bal onder de ring. En dan ging een bosniër omhoog. Maar er kwam Francisco Elson aangevlogen tegen Kikanovic. En die blokte hem snoeihard tegen het bord. Geen score dus voor de Bosniërs. Maar nu is er wat discussie over uh, via wie de bal over de achterlijn ging. Dat bleek dus een Nederlander te zijn. Krijgen de Bosniërs de bal terug? Het geeft in ieder geval de intentie aan waarmee Nederland het veld op wil gaan. En nu is de bank van Nederland, de hoofdcoach. Dan Willem Jansen en Peter van Noord, assistentcoach, druk bezig tegen de scheidsrecht van de commissaris. Die bal was voor ons. Nou, ja, misschien in zo'n close game als het toch is. 53-51. Dat, dat soort details het verschil gaan maken. Maar hm, welk van de teams kan uiteindelijk misschien wel een keer gaan verdedigen. Want tot nu toe is dat uh, ja, niet aanwezig. Tele valt van wel heel ver. De bal wordt ingenomen. Een meter of twee, drie buiten de driepuntenlijn. Gaat hij in drie punten schieten. Sloeg helemaal nergens op. Maar uh, nou ja, de rebound was wel weer voor de Bosniërs. Nederland had de eerste helft een groot rebound En uh, nu een fout van Rogier Jansen. Uh, er wordt niet gescoord. Dat is dan uh, het positieve in zover als je van verdedigend basketbal houdt. Maar Nederland staat wel voor na 50, 50 seconden in de tweede helft 53-51 tegen Bosnië. Roda hield de schade lang beperkt tegen PSV, maar uh, het, het loopt nou wel op, hè Andy? Ja, 5-0. Nou ja, het gemiddelde van de afgelopen zeven jaar. Ja. Deze wedstrijd is uh, keurig gedaan door PSV. Sowieso hoor, want ik moet zeggen, na de dompen van vorige week... Nederland tegen RKC hebben ze zich uh, goed herpakt. En uh, speelde een, uh, een degelijke uh, goede wedstrijd PSV. 5-0 is natuurlijk een uitstekende uitslag als het daarbij blijft. We zitten in de laatste anderhalve minuut van de wedstrijd. Twee minuten extra tijd. Er is al uh, een uh, ruime halve minuut van voorbij. En nu krijgt Roda. Waarvan ik eigenlijk moet zeggen dat ik geen kans heb gezien. Geen fatsoenlijke kans. Uh, de, krijgt nog een uh, hoekschop om misschien de eer te redden. Maar ja, 5-0 of 5-1... Vorig jaar 7-1. Dat maakt dan ook niet zoveel meer uit. En Roda krijgt echt, dat zie je nu al, een heel moeilijk seizoen. Heeft toch wat mensen, belangrijke mensen, zijn ze kwijtgeraakt. Zoals Ruud Vormer bijvoorbeeld. Nou, de Hoekschop wordt weer kort genomen. jongen, Als je het maar kort neemt. Dat is het de bedoeling dat als je hem naar de ander schiet en hem weer terug wil geven... dat je hem dan ook in de voeten geeft en niet over de zijlijn schiet. Horvath toch daar heel anders over. Schieten we over de zijlijn terwijl het grootste gedeelte van het publiek... een terrasje gaat opzoeken voor een ongelooflijk lekkere koude klets. En uh, ik vind dat ook een uh, goed idee. Als ik makkeli was zou ik lekker snel afluiten. 5-0. Strootman, Toivonen, uh, Tamata eigen doel. Lens en Wijnaldem zijn de doelpuntenmakers. En dan uh, wordt er wel gefloten en nog doorgespeeld. En... Er is al lang gefloten voor een vrije trap voor PSV. Halverwege de eigen helft. De titon die ligt dan op de grond. Uh, hij kan wel affluiten, Makkali. Voor mij mag het, want de tijd zit er zo'n beetje op. En ook de spelers kijken naar Makkali van... ...joh, wij willen een lekker koud uh, biertje of een watertje. Want uh, het is mooi geweest, 5-0. Nou, misschien nog Wijnaldum. Uitstekende paas op Mantas. Matas. Matas, Matas, uh, niet. Die had er in gemogen, meneer Matas, als pit zijnde. Alleen op de keeper af. En dan met je linkervoet de bal liften. Maar hij lift hem naast het doel. Maar weer een heerlijk balletje van Wijnaldem. En dan is het echt afgelopen. En een applaus voor PSV. Want 5-0 winnen van Roda. Dan doe je het gewoon heel erg goed. 5-0 PSV wint van Roda C. Emily Sandé met Next To Me. We gaan eens kijken of alle ploegen al binnen zijn in, bij de proloog van de Vuelta. Uh, Geolipt. Ze zijn bijna allemaal binnen. Er moet er nog eentje binnenkomen. Dat is Mobistar. Dat is dus de ploeg van Juan José Cobo. De ploeg dus ook van Javier Moreno. En de ploeg natuurlijk van Alejandro Valverde. Die zijn inmiddels begonnen aan de klim daarbij de stadsmuren. Waar ze dan zo meteen op die kasseien zullen komen. En dat is de enige ploeg die Rabobank nog van die eerste plek kan afhouden. Want zojuist kwam Saxo Bank binnen. Aangevoerd door Alberto Contador. Die drukte zijn als eerst over de streep. Want hij wist als hij die ploegentijdrit dan zou winnen. Zou die ook meteen de eerste rode truidrager zijn in deze ronde van Spanje. Maar ze redden het niet door Saxobank. want ze waren langzamer... ...zoals alle ploegen zich stuk gebeten hebben op die tijd van Rabobank. Ook bij Mobistar is nu de organisatie een beetje zoek, want één man rijdt ver vooruit. En die ziet dat dan gebeuren en die houdt dan ook in op die kasseitjes. Want je moet toch wel proberen in ieder geval met z'n vijven bij elkaar te zitten. Dan heb je in elk geval kans op de beste tijd. De tijd van de vijfde man geldt, daar wachten ze op dit moment op kijken naar de tijd van Rabobank. 19 minuten, 1 seconde en 1 seconde. Inmiddels is Mobistar op 18.23, 18.24, 18.25. Dan zijn ze er bijna. En is het de grote vraag, gaan ze dan nog onder die tijd van Rabobank duiken? Of mag de Nederlandse ploeg straks als eerste het podium op als etappenwinnaar in deze Vuelta? En krijgen we ook een drager van de leiderstrui in die Nederlandse ploeg? En ik moet eerlijk zeggen, we hebben er niet zo geweldig op gelet wie er nou als eerste zijn wiel over de streep drukken. Maar ik dacht dat het de van de ploeg was Dat het Lars Boom was. Maar nee, het gaat niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. De allerlaatste ploeg. Movistar rijdt 10 seconden sneller dan Rabobank. En dan zie je ze daar op dat podium zitten. Stef Clement, voorovergebogen. Bauke Mollema met een gebaar van shit, overkomt mij dat nou weer. Teleurgesteld. Laurens Tendam is al weggelopen daar van dat podium. Rabobank wordt door de allerlaatste ploeg door Movistar. De ploeg van de winnaar van vorig jaar, dus Juan José Cobo. Worden ze van die uh, hoogste plaats? ...op het podium afgereden in de ploegentijdrit van deze Vuelta. Ze hebben het wel prima gedaan. Ze zijn wel prima gestart aan deze ronde van Spanje. Maar uiteindelijk was er één ploeg sneller. Mobistar dus. In Rotterdam in de Kuip staan twee ploegen die nogal wat veertjes hebben moeten laten. Maar bij Feyenoord gebeurde dat allemaal, ja, weken geleden al. Eh, tijdig. En bij Herenveen pas de laatste weken en dagen. Filip Koken. Zo is het. En dus moet uh, Heerenveen op deze avond wel het ergste vrezen. We zijn uh, ruim een minuut onderweg op deze zwoele zomeravond. Waarop de Kuip toch op zijn mooist oog heel veel blote barsten, blote rug hier te zien in het uh, Feyenoord publiek. Met ook ontzettend veel fraaie tatoeages zichtbaar. Het is uh, schitterend om te zien voor uh, de vaste bezoekers hier. Want uh, zoveel Feyenoord emblemen die anders verborgen blijven onder de kleding zijn nu ineens toonbaar geworden. En uh, Heerenveen is in balbezit via Kruidwijk. De centrale verdediger, een van de vier vervolgens. Vervangers onder leiding van Marco Verbaster. Want de Gouwe Leeuw is nu geblesseerd. Die begint vanaf de bank. Raitala ook. Die uh, is ook geblesseerd. de linksback die, uh, die daar een basisplaats heeft gekregen. Maar nu dus vervangen wordt door El Akshowi. Die eindelijk weer eens mag spelen. echt, die vorige week nog speelde, zit nu op de bank. En Asaidi is inmiddels vertrokken naar Liverpool. U weet daar als volger van het voetbal alles van inmiddels. En omdat ook Marco Papa, die nieuwe spits uit Guatemala, pas in januari hier komt. Amoa is nog geblesseerd. Werd hier eigenlijk verwacht in de basis, maar kan nog altijd niet spelen. Die zit op de bank. En uh, Finn Bogasson, de nieuwe IJslander, die een paar dagen geleden werd gecontracteerd. Ja. Van Basten had hoop dat hij hier zou kunnen debuteren. Maar dat is niet gelukt. De papieren zijn net op tijd niet in orde bevonden. Zodat Veen uh, nu moet gaan starten met Kruiswijk, dus met El Maar ook met Kums, die terugkeert van een schorsing en ook van La Parra. Doet voor de eerste keer mee in de basis dit seizoen. In de tweede wedstrijd dus nadien een 2-0 nederlaag tegen NEC vorige week. Heerenveen heeft wat goed te maken, maar Feyenoord heeft veel betere papieren. Nu balbezit voor Joris Matthijssen en daarmee is dan de debutant genoemd van Feyenoord. Hij vervangt Stefan de Vrij. De debuterende international uh, midweeks tegen België. Die heeft een enkel blessure opgelopen op de training... en zal uh, de komende vier weken naar verwachting niet meer kunnen spelen. Matthijs debuteert dus op zijn positie voor Feyenoord. Nou, we zijn zo'n minuut of drie nu onderweg. Er is nog niet veel gebeurd. De bal uh, gaat rond op het middenveld. Feyenoord tegen Herenveen nog altijd 0-0. Laten we eens een tussenstandje halen bij Nederland. bosnië herzegovina de baasballers bij Leon Kersten. Het was zo'n leuke eerste helft. Het was... Nou, 53, 51. Begin derde kwart. Intussen zijn we een minuutje of vijf opgeschoven in dit derde kwart. En is de stand 55. Niks maar heel weinig meer. Tegen 69. Nederland scoort niet meer. En dat komt door die zoneverdediging van uh, de Bosniërs. Nederland komt er gewoon helemaal niet doorheen. Ze krijgen wat drie punten. Dus die gaan er niet in. En onder de borden worden Norel en Elson... Uh, ja, die komen er gewoon niet aan te pas. Zo simpel is het. Norel krijgt nu even rust, Mulders erin. Maar de zonneverdediging van de Bosniërs ja, duurde 20 minuten basketbal voordat hij er stond. Het is ook denk ik niet de eerste keus van de coach Petrovic. Maar deze wedstrijd is wel gespeeld. Zoveel mag ik wel zeggen. Arvids Slachter krijgt nu nog een onsportieve fout. 55-69, 14 punten verschil. Dat we bedenken dat Nederland nog met 53-51 voorsprong, voorsprong stond. Nou, ja, 50 seconden basketbal in het derde kwart. Het is over en uit voor dit uh, Nederlands team, deze wedstrijd in ieder geval. En uh, ja, je moet eigenlijk, ik zei het eerder al, alle thuiswedstrijden winnen om een kans te maken op een EK-ticket. Ja, en dat uh, wordt lastig als je 14 punten achter uh, Nou ja, het kan nog wel, 14 minuten basketbal, maar daar is de wedstrijd niet naar. Het loopt nu op naar 15, uh, de Bosniërs zijn gewoon beter. 55 tegen 70. De zon tegen Arnhem, het van de Maden. Anderhalve minuut bezig in de tweede helft. Havenaar namens Vitesse het balbezit aan de linkerkant van het veld ingevallen. In de 43ste minuut speelt de bal nu naar Boni. De centrumspits, randjes straks op gebied. Dit ziet er aardig uit. combinatie met Havenaar die schiet ook van een meter of 17, 18 met zijn rechtervoet. Maar recht op het doel van Peck Zwolle af Leon Terwielen. Die heeft daar geen enkele moeite mee. Begin van Vitesse ziet er aardig uit zo die eerste... Twee minuten van de wedstrijd, in elk geval met wat meer gif in de ploeg. En dat zal ook nodig zijn, want de eerste 45 minuten van de ploeg van de nieuwe trainer bij Vitesse, Fred Rutte, viel toch gewoon tegen. Veel anders kan ik er niet van maken. We krijgen een vrije trap op de middenlijn, genomen door Asjeté, de verdedigende middenvelder van Peck Zwolle. Speelt de bal dan weer terug naar de centrale verdediger, Joey van den Berg... Ja, en die gaat rustig op zijn dooie akkertjes de middenlijn over. Dan gaat Boni naar hem toe, wordt de bal ingespeeld richting Pluim. Maar Havenaar pikt hem van de voet af, de bal. En dan via Reis en Van Ginkel een combinatie, slordig. En dan kan Zwolle dus weer overnemen. Peck Zwolle nu aan de linkerkant van het veld met Narsing. Twee verdedigers bij zich in de buurt. Het duel wordt gewonnen door Ibarra namens Vitesse. Gaat terug naar Van der Struik, Van der Struik, Kasia, Kasia Kalas. En zo zijn we aan de linkerkant van het veld nog altijd op de eigen helft van Vitesse. Kalas speelt de bal dan weer terug naar Kasia. Dat schiet niet echt op. Balletje gaat weer breed van Ginkel. Dan komt Asjeté naar de bal toe. Zwolle dat probeert nu wat druk te zetten met alle spelers. Iedereen moet dan natuurlijk meedoen om dat goed uit te voeren. Maar Vitesse blijft nog altijd in balbezit via van der Struik. 48 minuten op de klok 0-0 in Zwolle bij Peck tegen Vitesse. Office Presley, a little less conversation. Uh, u hoorde in de eerste helft al dat we wat problemen hadden. Technische problemen in Breda bij NAC FC Twente. Inmiddels is daar de tweede helft begonnen, maar we hebben geen verbinding meer met Henk Kok. Er is een minuut of uh, vier, dikke vier minuten gespeeld in de tweede helft. Het is nog steeds 0-0. En het geluid wat u hoorde op de achtergrond kwam uit Venlo. VVV FC Utrecht, Frank Wielaard. Daar zijn we inmiddels drie minuten na de rust onderweg. Is het nog steeds 1-1. Geen wissels in de rust. Nu wel een hoekschop. Voor Utrecht, Sarotta daar achter de bal. En daar komt zijn voorzet. Daar wordt wel gekopt door Nielson. Daar wordt de bal niet weggewerkt achterin bij VVV En dan belandt hij in de tombola. Wie gaat er dan schieten? Maanpa houdt tegen. Houdt nog een keer tegen. En dan de intikker bij de tweede paal. En die is volgens mij van Van der Gun. Inderdaad, Van der Gun maakt kort na rust de 2-1 voor FC Utrecht. Na de inzet van Sarota, de kopbal van Nilsson. Die kopbal was niet zo goed, maar VVV kreeg die bal niet weg tot twee keer toe. En na twee fraaie reddingen van Maanpa... is het dan uiteindelijk Van der Gun van dichtbij die intikt. Op het moment dat Maanpa geen antwoord meer kan geven... omdat hij daar niet in de buurt is. En Van der Gun dus een soort van vrij spel heeft om die bal af te maken. Maanpa ligt op de grond. Forstermans kan er niks meer aan doen. En Utrecht staat kort na rust dus ineens met 2-1 voor... Nu beginnen ze dus weer goed aan de wedstrijd met die verstand dat ze nu de eerste kans die ze krijgen ook weer meteen maken. Alleen krijgen ze hem nu veel eerder dan uh, voor de rust. Toen duurde het uh, bijna 40 minuten voordat er eindelijk een echte kans kwam voor Utrecht. Nu na drie minuten na de rust is het ook weer raak. Dus is het bijzonder effectief wat Utrecht hier laat zien. Voetballend is het minder dan VVV. Maar dat telt niet als je naar het scorebord kijkt. En daar staat gewoon keihard 2-1 voor de bezoekers uit Utrecht tegen de VVV. Fijn, hoor, de Heerenveen. Filip Kook. Waar Feyenoord weer eens begint aan een aanvalsopzet. We zijn inmiddels in de twaalfde minuut. En Feyenoord begint wat sterker te worden. Met balbezit nu voor Martins Indy. Die ook gezegend is inmiddels met een interland. En in de smaak is gevallen bij Louis van Gaal. Martins Indy drijft de bal nu op. Op de helft van Heerenveen legt hem dan toch weer terug op Klaasie. Klaasie is nu de gelegenheidsaanvoerder. Nu de vrij en die voorbij is. Dat mag bij je bij is er even tussen Dat mag. FC Twente heeft gescoord. Ver een kopbal uit een corner. Nak FC Twente dus 0-1. Ga verder. Ja, want hier hebben we geen technische problemen. En gaan we verder met Van La Parra. Van La Parra die daaruit glijdt en de bal niet meer bij een teamgenoot krijgt. Nu sterk de bal veroverd. Sterk de bal veroverd daardoor. De jury ziet krijgt nu de bal die kan gaan schieten. De jury ziet van afstand en die bal gaat maar net over. En zo blijkt toch maar weer dat ondanks dat Herenveen al een paar minuten lang wordt teruggedrukt door Feyenoord. Dat Herenveen beslist meedoet met dat jonge elftal van Van Basten. Ze zijn gemiddeld zo 22, 23 jaar oud. En vooral Tanane bevalt die linksbuiten de Marokkaanse Amsterdammer van Heerenveen. Voorlopig nog altijd 0-0 tussen Feyenoord en Veen. Eén wedstrijd afgelopen. PSV Roda 5-0. Een minuut of tien in de tweede helft. PEC Vitesse 0-0. VVV FC Utrecht 1-2. En NAC FC Twente 0-1. En Feyenoord Heerenveen om kwart voor negen begonnen. Net bezig dus. 0-0 nog. Tot zo na het Televisionaal. de lijn op één ja, verzamelen ondanks bezuinigingen Blijft Defensie een populaire werkgever. Vroeger had je een baan voor het leven, dat is niet, uh, niet meer zo. Maar je kunt wel heel leven lang werken bij Defensie. Maar dan moet je wel eerst je algemene militaire opleiding volgen. Iedereen moet dit doen. 15 weken afzien en uitdaging. Oh man. Kan op! Iedereen gaat dan een keer een moment krijgen ik ja. even zitten. Volgende week in Karo, goedemorgen Nederland. van spijkerblauw naar lege groen. Toen ik de kleren kreeg, dacht ik van ja, daar nou zit ik eigenlijk in. Nou, voor elkaar. Asch. Links. Radio 1. 2. Het nieuws. 3.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 Altijd the perfect match. IT staffing. Good thinking. ITstaffing.nl. Dit is Radio 1.